Uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Door de val van het kabinet is het onzeker of de zogenoemde spreidingswet de eindstreep haalt. In die wet zou geregeld worden dat asielzoekers worden gespreid over het land... om te voorkomen dat bepaalde plaatsen overlopen. Lokale bestuurders zijn bezorgd dat de situatie in hun gemeente niet beter wordt... als de spreidingswet er niet meer komt. In het Duitse Gießen is nog steeds een politieactie aan de gang... vanwege rellen die zijn uitgebroken bij een Eritrea-festival. Er zijn meer dan duizend agenten op de been in de stad. Tegenstanders begonnen te rellen... omdat de organisatie van het Eritrea-festival volgens hen... banden heeft met het dictatoriale regime. Zeker 22 agenten raakten gewond bij de rellen. Minstens 60 mensen zijn opgepakt. Max Verstappen begint de Britse Grand Prix morgen vanaf pole position. In de kwalificatie was hij de snelste, gevolgd door de McLaren's van Lando Norris en Oscar Piastri. Verstappens teamgenoot Sergio Perez moet zich tevreden stellen met de 16e startplek. De laatste vijf races werden allemaal gewonnen door Verstappen, die in het kampioenschap 81 punten voorsprong heeft op de nummer 2 Perez. De achtste etappe van de Tour de France is gewonnen door Mats Pedersen. Het is deze Tour de eerste etappe winst voor de Deen. De etappe verliep desastreus voor Mark Cavendish. De Brit wilde deze Tour het record aantal etappensegers in handen krijgen. Maar kwam 60 kilometer voor de finish ten val. Hij is afgestapt. Het geel blijft om de schouders van Jonas Vingegaard. Het is vandaag de warmste 8 juli ooit gemeten in Nederland. In Eindhoven werd een temperatuur geregistreerd van 34,4 graden, meldt Weer Online. Het vorige record stamt uit 1959, toen het in Gilze-Rijen ruim 34 graden werd. Het weer zonnig en heet dus, mogelijk wat regen en onweer in het zuiden. Vanavond wordt het droog en het blijft warm. Morgen eerst veel zon, maximaal 33 graden. In de middag mogelijk noodweer, met veel regen en flinke onweersbuien.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 Hey, Fred, hij hey. draait nog eens een plaatje. Ah, gezellig, Fred. Tengo hey, una libreta, hey. tantas canciones tiene tu nombre y tengo razones een para buscarte y volverte a ah, hablar. Dice en esa libreta sin más razones. Ahora y la fecha y dos corazones y dice que ayer San Sebastián. Y si tengo que escoger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 La que siempre siempre fue tu favorita, la que, que siempre, siempre, siempre, siempre mueve tu boquita, y si tengo que escoger Unas canciones een ganas de irte a oh, oh, oh. En ik buscar. dicen libreta. sin más razones? La hora y la fecha y dos corazones. Sebastian. Y si tengo que escoger, me quedo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 Zandvoort en omstreken. Zo hey, so is het. En uh, daar zijn we weer. Tweede uur van Entertainer voor en uh, Mijn naam is Fred hey. En aan de andere kant zit Saskia Sovol. Saskia, een hele goede middag. Hey. avond, hè? Eie, ja. Ja, ja. Ja, ja, We zitten op het randje. <laughs> we zitten op het randje. net over het randje. Ja. <laughs> hey, hoe is het? Ja, goed. goed. ja. ja. Uh, graag gezien de gast altijd hier in, uh, in Zandvoort. Jazeker. Ja, vanavond zeker. niet. Uh, ben je er niet bij? Nee, ik, ik, ik weet ook niet wat er vanavond allemaal afspeelt. Ik nu. begreep een... van mijn collega dat er verschillende dj's aanwezig zijn. Oh, dat zagen we. Want we liepen net door het dorp. En toen zag ik wel allemaal dat ze aan het opbouwen waren. Ja. Dus, uh, dus het is een en al gezelligheid weer. Het is, uh, ja, het is weer een beetje evenementenzomer. Ja. Dat zeggen. Nou, leuk. leuk. Is antwoord, ja. Jij staat er deze zomer niet. Nee. Helaas. Nee. Maar je hebt het druk zo, denk ik. Ik heb het heel druk. Druk voor mijn doen is goed. <laughs> Oké. Okay. Nee. Uh, sta, je, sta je nog wel op, uh, op uh, polia's uh, deze zomer? Ja, ik sta uh, 5 augustus op het Torbekkenplein. De, de game parade, het weekend. Ja. Dus dat is wel hartstikke leuk om 11 uur. Tussen half 11 en 11 uur sta ik daar. Hier met een heel uh, nieuw repertoire. Oké. Okay. En dat allemaal weer een beetje. Rock around the clock? Rock around the clock. Ik weet dat ik oud ben, maar niet zo oud. Nee, ik heb wel. Ik heb gewoon weer een heel mooi repertoire. Wat een beetje van. ja, Een beetje oud en een beetje nieuw. Dus dat maakt het wel leuk. En up-tempo. Ja, maar wel een beetje wat je eigenlijk altijd deed. Tina en dat soort nummers. Ook. Ook? Onder andere, ja. ja. Ja, onder andere, ja. ja. Hey, um, nou heb je natuurlijk ook wel uh, in de tussentijd wat, uh, wat andere nummers uitgebracht. En uh, eentje die hier uh, voor me komt, die is uh, uh, ja, in twee, of tenminste twee verschillende versies uitgebracht: Save the World. Yes, dat klopt. De langzame versie en de dance versie. Ja, en uh, ja. wat, wat uh, kan je daarover vertellen? Want Save the World uh, was dat speciaal uh, ergens voor bedoeld. Ja, het was eigenlijk uh, een, een, het is een nummer uh, van uh, Henny Thijssen. En hij heeft het ooit in de jaren tachtig, heeft hij hem, nou ja, niet echt uitgebracht, maar heeft hij het nummer geschreven. En ik kreeg hem via uh, uh, Future Music en Future Europe en Lumineux, want daar ben ik, dat zijn de sponsors en uh, van... Uh, uh, Jordan, Jordan Wilco, want hij heeft zijn naam veranderd. Ja, ja. En, uh, nou, die vroeg aan mij van, ja, goh, wil jij hem zingen? En ik had zoiets van, nou, het sprak me wel aan. Nummer met inhoud. En ik had helemaal niet het gevoel dat het een nummer was van uit die tijd. Eigenlijk een beetje tijdloos. En toen kwam natuurlijk die hele coronatijd. En ja. het was eigenlijk perfect om uit te brengen. Ja, want uh, hoe heb jij die doorstaan? Coronatijd? Ja. Ik had nergens last van. Ik heb al, ja, last natuurlijk. Je hebt geen boekingen meer. Maar nee, ja. het was gewoon in het begin een hele vreemde tijd. En daarna ja, had ik zoiets van: ja, ik doe mijn eigen ding. Uh, ik heb er alleen last van gehad dat op een gegeven moment uh, alles in één keer mocht. Ja. Zo, out of the blue. Ja, ja dat, dat, dat is wat iedereen dus, vreemd vindt. Dus ik heb daarna, kijk, ik, ik heb, zeg ik je heel eerlijk, ik stond er heel anders in dan de meesten. En uh, ik had op een gegeven moment... Ik had daar geen goed gevoel bij. Maar daarna kreeg ik... Merkte ik toch wat voor invloed het had... Die twee jaar. En uh, nou, daar heb ik wel eventjes uh, ja, moeite mee gehad. Ja, daarna. Om, om, het zet toch je hele leven op zijn kop. Ja, Hoe je ja. bent of keert. Het is gewoon ja. een mindfucker ja. geweest. Nou, nou, Sorry. Uh, nee, maar, het maar, zeg. maar moest jij leven van de, van de muziek? Ja. Nou, ik heb de mazzel gehad, want dat was natuurlijk mijn core business. Uh, ik heb de mazzel gehad dat tijdens coronatijd uh, dat ik een uh, vaste baan kreeg. En uh, ja, daar was ik natuurlijk super blij mee. Nou. En dat, dat doe ik nog steeds vier dagen in de week. Ja. Maar in die tijd, coronatijd, heeft ook weer met zich meegebracht dat de hele creatieve geest die ik altijd ergens verstopte naar boven kwam, want ik ging sieraden maken. En uh, ja, ik doe ook kledingparties. Dus ja, en mijn vaste baan en zingen. <laughs> <laughs> je van alles. Ja. Ja. Hé, hey, maar we gaan eventjes uh, naar Save the World thuis. Ja. Doen we. Top. Tenminste, als die uh, wil starten. Ja. De langzame of de snelle? De langzame. Ja. Can we dry the tears with a smile? by saying love will open every door Every heart needs shelter Homeless are those places Destroyed by the bullets Of this crazy war All that they know Is the power of a gun. be gone. on the heavens door. Ja. Kom er ook bekend voor. Goed, hè? <laughs> knock, knock, knocking ja, on the heavens Ja, ja have de Guns and Roses, lekker ja. Guns ja. N' Roses, uh, een rok. rock. Ja. Ja. Hé, uh. hey, um, in de tussentijd uh, ben je creatief bezig geweest, in de, ja. In de coronaperiode. Ja. Uh, Jamie, even kijken hoor. Jamie, was dat ook, ja, die was ook voor de corona, volgens mij, hè? Ik zit even te denken. Ja, net ervoor. Ja, uh, dat was de laatste zaterdag in oktober. 8 oktober volgens mij. M mooiste dag. Mooiste, mooiste dag gewoon. Dag. <laughs> ja, want het was gewoon eigenlijk... Ja, het was eigenlijk de enige dag dat het gewoon heel mooi weer was. Oké. Okay. Ja. ja ik, ik weet het niet meer. <laughs> nee, ik weet ik ik het toch wel. Ik zou absoluut niet weten of het mooi weer was. Ja. Ik maak wel eens mooie dagen maar Dat ik denk van... Wat was het in januari? Halverwege januari. Ja. En toen waren we op Texel. En toen was het in één keer 25 graden in januari. En toen had ik zoiets van... Hè? Ja. Dat, dat, Raak je even voor je padje, hè? Ja, dan, dan denk ik van... Nou, het wordt te vriezen. Hè, het ja. ijs wordt te kraken. En, en eh, ja, je loopt eigenlijk gewoon in je korte broek met shirtje. Denk je van nou, het zal, het zal wel. Ja, ja, ik weet het. Nou, maar het was echt een, het was de enige dag in oktober dat het zulk mooi weer was. Dus was me, het was me gegund, zeg ik dan. Ja, maar uh, de, de single Jamie, uh, ja. Ja, hoe, hoe, hoe is die tot stand gekomen? Hoe, hoe kwam je daarop? Of, of heeft iemand uh, jou daarmee geholpen? Ja, dat zijn dezelfde sponsors weer. Want op een gegeven moment kreeg ik twee nummers. En ik ben eigenlijk niet van de nummers waar een naam in zit. Eigenlijk niet. Nee, nee, nee. Maar ik kon kiezen. En ik dacht eens, nou past dit wel bij me, past het niet bij me. En toen uiteindelijk dacht ik van, ja, ik vind hem eigenlijk wel heel leuk. Weer iets anders dan dat je van mij gewend bent. En, uh, maar toen kwam dus de vraag van, ja, er moet wel een videoclip komen. Maar wat voor één? En dat vond ik nog wel een dingetje. Want ik zei van, ik wil niet in een kroeg zitten. Ik wil niet over de grachten lopen, want dat past niet bij mij. Ik bedoel, nee. met, met alle respect. Ik bedoel, nee. niks verkeerds naar andere mensen. Maar dat, dat is niet wat bij mij persoonlijk past. En ik, ik lag, en ik had zoiets van... Toen heb ik gezegd van, nou, ik wil helemaal geen videoclip... want ik kan er niks bij bedenken. En toen werd ik op een morgen wakker... en toen dacht ik in één keer aan die serie Sex in the City. Oké. Okay. Ik denk, nou, dat moet ik gewoon met mijn vriendinnen doen. Ja. En mijn neefje gevraagd of die mee wilde doen. Ja. En die deed gewoon mee. En, en die deed gewoon mee. En het was gewoon zo een leuke dag, echt. En nou, waren geloof ik op een gegeven moment gewoon anderhalve fles wijn op of zo. Maar het was gewoon gezellig, want ik had zoiets, toen ging moet, het allemaal soepelen. Ja, maar weet je, het moet gewoon natuurlijk zijn. Ja, het moet niet gespeeld zijn. En dat, daar hou ik van. Daar hou ik van. Dus okay. zo kwam het tot stand. Ja. Oh ja. Het is in ieder geval een mooie clip geworden. Dat zou ja, zijn. toch? Ja, ja, uh, leuk, gezellig. In ieder geval ziet er gezellig uit, laten ja. we zo zeggen. Ja. En uh, ja, we gaan er gewoon luisteren. Jamie. Okay. Leuk. Je had hem ook uh, trouwens uh, kunnen... Zonder naam. Dat had ook. Hé <laughs> hey jij, hé <hey> jij. <laughs> Ons opkomst te de maan, van leven te gaan. Hoe ik dan ga lopen, mijn ziel en zaligheid verkopen. En ik weet niet of jij het ooit nog voelt of ziet, maar mooier wordt het niet. Zo vertrekken Oh Jamie, Jamie Als ik die blauwe blauwe ogen van jou zie, wil ik desnoods naar bestemming, onbekend als jij maar bij mij bent Laten we zweven Laten we samen verder leven Varen bij die zeven zeeën, ieder voor zich Maar wij met z'n tweeën Laten we dromen Dat we samen ergens komen Nee, niet alleen Maar ik en jij Samen, wij wij, Oh, Jamie, Jamie Als ik die blauwe, blauwe ogen van jou zie Dan kan de hele zon verrekken Wil ik met jou zo vertrekken Oh, Jamie, Jamie als ik die blauwe, blauwe ogen van jou zie, wil ik de dus naar bestemming. Zij verrekken, wil ik met jou direct vertrekken. Daar was Jamie. Ja. <laughs> en daar ging die. En daar ging die. <laughs> nee, maar het is, uh, het is een, een leuke, gezellige clip. Dus uh, ja, voor de mensen thuis, als ze, als ze geïnteresseerd zijn. Dus ja. gewoon even kijken, zoals ik zoveel. En uh, Jamie, daar ja. komen ze allemaal voorbij. Ja, zeker. Dus. Hey, en even kijken hoor. Want uh, destijds uh, kwam jij natuurlijk hier. Ja. En uh, dat was met, uh, met jij en ik. Ja. Dat was er ook geen. Dat, dat, dat, dat was ook één. Dat ja. was ook wel een, uh, eigenlijk een nummer uh, dat ik dacht van, wauw. Ja. En toen heb ik jou bij deze uitgenodigd. Ja, dat klopt. Dat oh, was het met dit nummer. Ja, dat, dat ik jou ook. belde en zei van, joh, jouw werk in de studio. Ja. <laughs> onze eerste ontmoeting. Ja, ja, ja dat uh, is waar. Uh, uh, dat is waar. En, en, en het leuke is uh, om te vertellen dat uh, eigenlijk een... een, een klein weddenschapje eraf ging... met een collega. Ja. Hij, hij zegt... want daar ben ik aan, aan jouw naam gekomen. Hij ja. zat hier in Zandvoort. Zat hij uh, in, in een café. En... Uh, die eigenaar van het café... die had hem laten horen. Mm -hmm. En hij kwam naar mij. Hij zegt, als jij die vrouw... in de studio kunt krijgen... <laughs> <laughs> dus zodoende ben ik jou gelijk gebeld. Zo doen is het hier gekomen. Oh, geweldig. Ik, ik kende het nummer niet nee. en ik hoorde het nummer ik denk, ja, geweldig. Ja. En, en, en ja, mijn collega die zet ik dus ook gelijk helemaal zo. Die stond echt verbouwereerd van, hij heeft het weer gedaan. <laughs> en wat heb je gewonnen? Wel ah, delen, hè? Ja, we, we, we, we hebben wat gedronken. Oh, maar. Nou, wat leuk. Nou, vind ik leuk. Leuk ja. om te horen. Nee, maar zo is het eigenlijk een beetje gegaan. Want ik, ik ja. Ja, zeg, ik, ik, ik kon jou niet natuurlijk. En eh, nou, mijn collega ook niet. En, ja. ja de, de bar eigenaar die, die liet het nummer horen van, joh, moet je horen. Oh, dat vind ik leuk. Ja, en eh, ja, toen kreeg ik het tegen te horen. En toen zeg ik van, nou, dat gaan we regelen. Maar hoe kwam <laughs> hij dan erin? Hij heeft hij gewoon in één keer gehoord? Of, of, of kende hij nee, mij? Ik, ik, ik weet het niet. Okay. Ik, ik durf het niet dat te zeggen. Dat de tijd de, de, terug, hè? Ja, nee, maar de eigenaar van het café die liet hem horen aan mijn collega. En ja, uh, ja dat was gewoon het een En oh, ja, ja, ja, zo ging het balletje rollen. Ja, zo ging het balletje rollen, inderdaad. En uh, ja. Maar ja, ik had het gewonnen. Maar ja, het nummer. Ik vind het een geweldig nummer. Hè. Het is uh, ja, een mooie clip ook erbij. Ja. Uh, er is aardig in geïnvesteerd, zeg maar. Ja. ja, is ook gesponsord toen. Het was eigenlijk een soort weddenschap van een goede vriend van mij. Ook tussen, uh, ook ja, tussen weddenschap. Ja, <laughs> maar dat was meer een weddenschap met iemand anders. En die zei van, nou, ik ga gewoon zorgen dat zij een heel mooi nummer gaat zingen. Want het is natuurlijk de cover van uh, The Butler, die film. Ja, ja, ja. En, uh, en uh, toen zei hij van... Nou, die moet jij gewoon zingen, Sas. Het was eigenlijk een beetje waarom hij dat heeft gedaan. Het was, was eigenlijk een dikke vinger naar iemand anders. En zo kwam het tot stand. En uh, ja, ik, ik, ik, ik vond het gewoon geweldig ook. Ja. Om, dat, uh, om dat te zingen. Ja. Het is, het is, het is een geweldig nummer. En we gaan hem gewoon lekker luisteren. Ja. En de tegenspelers zit daar. Ja. Ik, ik, ik, ik weet het, ik weet het. <laughs> Maar ja, de mensen in de camera zien hem niet. Nee, die zien hem niet. <laughs> Jullie moeten allemaal gewoon naar YouTube gaan. Naar jij en ik. <laughs> daar, daar, zie hem, daar zie je hem in Spanje. <laughs> Komt hij, jij en ik. Saskia Sofo. zal gaan. Niets dring nog door deze keer. Jij ja, laat me los. Gramachter hou ik vast. Jij en ik bestaat al lang niet meer. Ja, nog hier. Jouw hart is al bij haar. Samen, maar niet meer met elkaar. En ik zocht jouw liefde. Wat zocht jij bij mij? Alles doet nu alleen nog zin. Ik kan al kwijt, want jij je niet staat al lang. Dat, dat is een nummer dat, uh, ja, dat blijft gewoon. En, en, ik blijf hem ook wel altijd draaien. Uh, eigenlijk zou ik zeggen: van waar, uh, waar, waar blijft de rest? <laughs> ja, eigenlijk wel, hè? Ja. Hé, hey, maar. Um, een nieuwe single heb je uitgebracht. Ja. En, uh, ja dat is eigenlijk een beetje pop, uh, popnummertje. Een beetje nederpop, zeg maar. Ja. Uh, eigen idee? Eigen inbreng? Nou, ik heb wel... Uh, ja, kijk. Die, de sponsors die waar ik mee werk... dat is dan Lumineu en Future Music... Europe. Ja. Zij uh, hebben op een gegeven moment ook bedacht... we gaan gewoon kijken de Nederlandse kant op. Alleen het is nog steeds voor mij zoekende. Want ik hou van Nederlandse nummers, maar... Uh, kijk, de stijl van Richard Kot. Daar hou ik van, want daar ja, zit ook ja, ja. soul in. Ja. En ik weet nog dat ik ooit met een uh, muzikant zat. Want ik heb heel veel nummers nog gemaakt die echt nieuw zijn. Engelstalig, die niemand kent. En die man zei tegen mij, mensen die covers zingen worden lui. Mm. En dat, ik begreep hem in de eerste instantie niet. Totdat ik met hem een stuk of vier eigen nummers heb gemaakt. Engelstalig. En toen vond ik het zo moeilijk om mijn, mijn, mijn stem terug te vinden. Wat... Kijk, een cover is heel makkelijk. Want je hoort het, je zingt het na. En dit is ook een cover, wat ik zie. Alleen, niemand hoort het. Nee, maar dat is de bedoeling. <laughs> en ja. daarom heb ik dit nummer gekozen. Want ik vond, ik vond de beat gewoon hartstikke lekker. Ja. En... Uh... Alleen, ik heb nu wel gezegd, want er komt nog een nummer aan... maar ik heb wel ervoor gekozen dat ik Engelstalig toch wil gaan. Ja, dus uh, voorlopig uh, niet uh, uh, nummers zoals jij en ik. Dus het nou ja, als het een ballad is wel. Als het een ballad is, dan wil ik het wel zingen. Maar up tempo, ik weet het niet. Ik weet niet. Kijk, ik zing ook die nummers van Rutschikot die up tempo zijn. En die, maar dat komt misschien omdat dat bekend is... En als iemand een nieuw nummer schrijft... vind ik het zo verdomde moeilijk... om daar in mijn hele hebben en houden erin te gooien. Om... Ja, ik, ik vind dat lastig. Ja, nee, begrijpelijk. En ik ben, moet je ook heel eerlijk zeggen... ik heb dus ontdekt en naarmate ik ouder word... dat ik gewoon een perfectioniste ben. Dus ja, ik heb heel gauw commentaar... op alles wat ik zie. <lacht> <laughs> Terwijl anderen zeggen van nee het is geweldig en het, Ja het is gewoon goed en Dus je hebt twee kampen De een zegt ja Nederlands dat past gewoon perfect bij jou En de ander zegt van ja Engels past beter bij jou Het is gewoon zo verschillend Nou ja ik, ik, ik denk dat je uh, Ja het moet je zelf leggen ja. ja En ik denk ook dat het ook afhankelijk is van Het uh, uh, type uh, soort muziek Ja Ja of, of. Ja, dat moet je leggen, en je moet je eigenlijk daar goed bij voelen. En, en voel je daar niet goed bij, dan moet je op, eigenlijk absoluut niet doen. Nee, je kijkt dat is mijn mening. Ja, kijk, Nederlands is natuurlijk een hele harde taal. He, de woorden die zijn vrij hard. Dus ja, als je het vergelijkt met Engelstalig, ja, dat zingt wat meer. Met meer. Ja, ja. kan ik het niet uitleggen. Wat ja. wat het zit meer smooth in. Je snapt wat ik bedoel. En het klinkt wat romantischer. En Ik ben gauw geneigd. En dat zeg je heel eerlijk. En daarom wil ik ook echt weer Engelse les gaan volgen. Want je merkt gewoon. dat Je, dat je neemt het Amsterdamse heel snel over. En met Nederlands zingen. Dan moet je ook heel goed opletten. Hoe je de woorden uitspreekt. En uh, ja. Het is, het is lastig. Het is lastig, vooral om een nieuw nummer te maken. Ja, en dan Commercieel je daar, nummer. En dan moet je er zeker niet meer een dialect van aan. Ah. Nee, nee, hou op, hou op. En je wil, ik wil gewoon... Kijk, als het Nederlandse nummers zijn waar ik de zool in kan gooien... Want zool kan je overal in gooien, als ja. in je Zweeds. Mm, het ja, maakt niet maar, uit. De zool is de manier van zingen en hoe je het brengt. Dat je met je lichaam ja, eigenlijk zingt. Ja. Zo zie ik het. Ja. We gaan hem luisteren. Ja. Hoe kon ik weten... Toch? Ja, of... hoe kan ik weten? <laughs> oh, oh, oh, oh. Yeah. Ik zag je staan en wilde gaan. Een blik vol leugens keek mij aan. Ik vraag mij af: wat hebben wij? Wat betekent jouw liefde voor mij? Want je weet. Gaan, dus leg niet de schuld bij. Ja, we zijn er weer. Nou. Ja, hoe, hoe, kon ik, hoe kon ik weten dat ja. die was afgelopen? Ja, hè? Nee, we zaten, we, stonden, ja, we zaten even te kletsen. Ja, over, over eigenlijk iets, iets Berends. Maar goed, ja. uh, hoe kon ik weten... Uh, ja, wat, wat, wat zit er nog meer in het vat? Uh, heb, je, heb je al uh, nieuwe ideeën eigenlijk? Ja. ja we, gaan, uh, we gaan zeker nog een keer... Uh, uh, we gaan nog een single uitbrengen. Alleen wordt het dit keer uh, Engelstalig. Dus daar zijn we mee bezig. Ja. En uh, ja, dus je gaat nog meer van me horen. Ja, het is een beetje verschillend, hè. Maar het repertoire Ik moet een keer een kant op. Maar ja, welke kant? Welke? Ik vind allebei zeggen. lekker. <laughs> ik vind allebei lekker. Ja, het is... Uh, weet je, het is een keuze die je kan maken. Ja. Ja, of je gaat heel erg commercieel. Dat kan. Maar het is maar net waar mensen van houden. Ja. En uh, nou ja... We hebben het toch uh, over een uh, ritual okay. ja. ja. Ja. En ik ben bezig met iets heel groots... Zal, zullen we dat nu, nu of na, na, na Ruud doen? Ja, doen we naar Ruudje. Doe, no, we doen naar we naar de... Ruudje. Ja, en dan gaan we een van mijn favorieten draaien. Ruudje kwot en hou me vast. Ja. Gaan niet helemaal goed. Ruud, Ruud is er niet. Ik heb je met Ruud gedaan? <laughs> nou, ik krijg een hele andere zanger. Dus. <laughs> nou, daar komt ze. Ja, daar is ze.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 Chocolate. Ik blijf ja. fan. Ja, zeg het. Uh, ik een van, van haar. De... Een, een van haar beste albums ja. ooit. Ja. Ja. Hey, uh, nou ja, we hadden het er net al over. En binnenkort in augustus treed ze weer op in het Amsterdamse bos Ja. Uh, nou ja, ik weet niet of er nog kaartjes voor te krijgen zijn. Maar vast al. Ja. Uh, ik zou even uh, op internet eventjes, uh, googlen. Dan gaat het goed komen. Ja, zeker. En terug naar jou. Want jij hebt ja. wat... Uh, wat uh, ja, belangrijkste melden eigenlijk. Ja, ik ben... Er uh, zijn een aantal sponsors bezig. Ik ga ik heb er, ik heb er anderhalf jaar voor uitgetrokken. Want ik ben uh, van... Het is alles of niets. Maar er komt iets heel bijzonders aan. En dat is wel een concert. Aha. Maar niet eentje... Die standaard is. En meer zeg ik niet. Okay. <laughs> die, die niet standaard is. Die is niet okay. standaard. Het is één en al... Show. Ja, daar kan ik me van alles uh, uh, bij uh, gaan bedenken. Ja, Nee, het is absoluut niet standaard. En dan uh, via een omweg... Uh, uh, <laughs> en uh, we zijn al bezig met een locatie zoeken. En uh, nou, er moet nog heel veel gebeuren. Uh, er is tegen me gezegd... Uh, think out of the box. En dat ben ik ook aan het doen. En alles schrijf ik op wat ik wil... En we gaan de revue passeren van ve vele artiesten die ook nog leven. En niet meer leven. En ik ben de rode draad daarin. En ik wil dat eigenlijk doen omdat ik podiumvrees heb. Oké. Okay. En dit uh... is eigenlijk iets wat ik doe om mezelf te overtreffen. Dat ik, ja, ik moet daar... Mensen hebben het niet door, maar ik ga echt, ik sterf zowat als ik weet dat ik op een podium moet staan ja, en iedereen kijkt naar mij. Ja, maar, maar weet je wat, is? je bent niet de enige. Nee, ja. dat weet ik. Maar het is een. een zijn er zijn een heleboel mooie uh, die dat ja, hebben. Het is, een, uh, het is echt een uitdaging voor ja. mezelf eigenlijk, daarvoor doe ik het. Dus, Carré, uh, je komt eraan. Nou, ja. je bent niet leuk, hè, Fred? Ja. <laughs> Je weet het nog nooit. Je weet het het niet wordt meer. nog iets mooier. Ja, maar ja. Nou goed. Ja. Maar je hebt het over artiesten die nog wel en niet even. Dus uh, ja. daarom de associatie met kreeg. Ja. Nee, ik snap wel. Nee, het wordt iets heel moois. Heel bijzonder. En daar uh, heb ik gezegd... anderhalf jaar voor uittrekken. Ook voor de voorbereiding. Want het wordt gewoon iets unieks. Ja. ja. En, uh, en dan ben je erbij... Jaar. Ik, ik weet het niet, ik wacht op de uitnodiging. Tuurlijk ben je erbij. <laughs> hey, maar um, ik, ik, ik zat me te bedenken, ik denk, nou, ik haal toch de remix van Save the World naar voren. Oké. Okay. Ja, dan wil ik toch uh, eventjes uh, voor de mensen thuis uh, toch eventjes laten horen wat het verschil is. Ja. Met deze en de mooie versie. Yes. <laughs> Kom maar op. <laughs> Ja, komt ie. Ja. Can we drive the tears with a smile on their faces by saying love will open every door? Every heart needs a shelter. Homeless are those places. Destroy Forever Drop a bar Knocking on heavens door. Knocking on the heavens door en dat ja. was hij weer. Goed hè. <laughs> Ja, nee, maar dit is, uh, ja, dus, dan mogen de mensen zelf bepalen of welke uh, dat ze een leuker vinden. Ja. Maar ik ga voor de eerste. Je gaat voor de eerste. Hé, <laughs> hey, um, nou ja, we kunnen dus heel wat verwachten. Ja. Tussen uh, nu en uh, over anderhalf jaar. Ja, zeker. Uh, gaat iets moois worden in ieder geval met uh, artiesten die er niet meer zijn en artiesten die er nog wel zijn. Ja, en ik ben de rode draad. En, okay. Ik ga de ultieme uitdaging <laughs> aan. <laughs> we gaan het zien. Ja. Horen. en Zeker. Uh, ja, sowieso blijf je natuurlijk volgen. Hey, um, ik ga nog eventjes een nummer tussendoor draaien. Ja. Een uh, gouden ouwe, zoals ik hier zie. En dan hebben we het over A Summer Night With You. Nou, we weten gelijk wie dat was. Ja. <laughs> was het een gauw oude? Ja, de gauw oude, ja het, is, het is een gauw oude, ja, gauw oude nummer. Ja. Maar in een nieuw jasje door, gezongen door uh, Jan Keijs oh. en, uh, en Carola. Ja. Van, uh, ja. Dat die, die tijd, nog bestaan, hè? BZN. Ja. ja, nou ja, BZN bestaat niet meer natuurlijk. Nee, maar samen zijn ze... Uh, Jan en, uh, en Carola ja. bestaan nog. En, ja. ja, leuk. Heel vol heel Volendam bestaat nog, dus... Ja. <laughs> Hey, maar um, ja, in de podia's uh, kunnen ze je er volgen ergens. Uh, Facebook, uh, ja, Instagram. Ik, ik, dat is het enige nadeel bij mij. Ik post te weinig. Dat is iets wat ik echt tegen mezelf heb gezegd. Dat ik dat meer moet doen. En hoe komt dat? Geen tijd. Ik denk er niet aan. Ik, ik, ik, ik vind het gewoon lastig. Want weet je, het is, als je eenmaal begint. Ja. Dan kan je niet stoppen tussendoor. Je moet doorgaan.